Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een president Waden van Senegal heeft toegegeven dat hij de verkiezingen van afgelopen dag heeft verloren. Volgens de staatstelevisie erkende hij zijn nederlaag in een telefoongesprek met zijn tegenstander, de liberale oppositieleider Sal. Dat was de tweede ronde van de verkiezingen. De eerste ronde eind februari werd overschaduwd door rellen waarbij zes doden vielen. De verkiezingen van afgelopen dag verliepen oordelijk op een paar opstootjes na. De kandidatuur van de 85-jarige Wade was omstreden. Hij heeft er al twee termijnen op zitten, maar het Hoge Rechtshof maakte geen bezwaar toen hij in strijd met de grondwet opging voor een nieuwe ambtsperiode. Slovenië heeft zich in een referendum uitgesproken tegen meer rechten voor homostellen. Volgens de voorlopige uitslag stemde bijna 55% tegen de nieuwe wet. Het voorstel was dat homoseksuele paren hun partnerschap mochten registreren. Ze zouden dan dezelfde rechten krijgen als getrouwde hetero's bij erfenissen en andere eigendomskwesties. Ook zouden homoparen het recht krijgen elkaars kinderen te adopteren. De nieuwe wet was al goedgekeurd door het parlement. Vooral de Rooms-Katholieke Kerk en conservatieve partijen voerden campagne tegen meer rechten voor homo's. Een groep conservatieve organisaties verzamelde de handtekeningen om het referendum af te dwingen. Filmregisseur James Cameron is met een duikboot aangekomen op de diepste plek van de aarde, de bodem van de Marianetroch, ten noorden van papua nieuw guinea in de Stille Oceaan. De plek ligt op 11 kilometer diepte. Het is voor het eerst in 50 jaar dat iemand de bodem van de Trog bereikt. In 1960 doken een Amerikaanse marinier en een Zwitserse oceanograaf naar de diepte. De Canadese Cameron, de maker van films als Titanic en Avatar, wil zes uur doorbrengen op de bodem van de Trog om daar opname te maken van planten en dieren. Het weer helder en later vannacht op veel plaatsen mist. Het is een graad of 4. Overdag eerst grijs, daarna zonnig. Dan wordt het 12 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Tot zover. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. it's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 Feel free. I feel so high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 So, oh, and I couldn't wait to see you again. It's you. about it all I learned sometimes Was it right or right? Was I Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM ZFM Ze is geen medicijn Tegen het tikken van de klok Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst, niet de glimlach op je allerslechtste grap. Ze is geen hitrefrein dat van de cijfers klinkt, niet de allerduurste wijn die je zonder kater drinkt. Geen bloemetuin in bloeien, niet een uit duizend nachten, geen uit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 Er is geen excuus voor wat ik graag had willen zijn Geen droom, geen doel, geen stop om mee te slaan Geen enkele garantie voor een lang gelukkig leven Er is geen antwoord op de vraag van ons bestaan de mooiste symfonie, onder de film genaamd wij tweeën. Niet het schone, koele bed, dat mijn koorts weg kan nemen. Niet het ritme van mijn hart, niet het zuiverste geleten. Ze kwam niet op het juiste moment. En dat kan me ook niet schelen. Want meer nog dan ik eigenlijk toegeven wil Zij maakt het verschil tussen alles wat ik had en hoe ik op opeens ging leven Wat met op ons staat geschetst kan met kunst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 Game of life I'm not the man, but I wear the bridges. So picture love and lie to the ditches. P.S. Hugs and kisses. In 6.9 ZFM CFM I Aan de kant van nossa, nossa, van de kant van de kant van de kant van ai, kant van de kant van delícia, kant van de kant van de kant van de kant ai, de kant van de kant Assim você me mata, Ai, laat te als ai ai, niet meer laat gaan, als Delícia, delícia me niet me mata, ai, se eu te pego ai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 Joke за de retour. Je que vache de retour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 I was brokenhearted, hung up the phone. Can't be too late. The boss is so demanding. Open the door up, and to my surprise, there you were.